Was dit jaar een koude Pinkster, Misschien herinneren we het nog wel. De week na Pinksteren las ik het volgende curieuze berichtje op nu.nl: Een vrouw in het Duitse dorp Hessen heeft zonder te weten 44.000 euro verbrand. Haar man van 67 jaar had het geld verstopt in de haard. Hij wilde het bedrag later gebruiken voor een cadeau aan zijn vrouw. De man had niet verwacht dat de haard mag gebruikt worden, maar zijn echte noten vond de Pinksterochtend zo koud dat ze de haard aanstapten. Terwijl haar man honduit niet. Al dus viel aan zondag. Al enkele dagen had de man de 44.000 euro bij zich. Hij wilde van het geld een zeilboot kopen. Dat cadeau zou hij eerder de week al aanschaffen, maar de verkoper kon op het laatste moment niet. Daarom verstopte de man het geld in de schoorsteen in afwachting van een nieuwe afspraak met de verkoper. Nadat hij die zondag met zijn mond terugkwam, deed hij verwoed pogingen de haard te doven. Dat lukte niet. De man kreeg toen een shock. Einde bericht. Dat zijn van die berichten die, als je die leest, dan. Onthoud je die curieuze berichten, die blijven hierbij. En dit was een aantal weken nadat Herman en Wouter Schop bij mij geweest waren en we hadden gesproken over het thema van vandaag. En inderdaad, het was een thema wat we op een wonderlijke manier bij elkaar kwamen, want dat hield ons allemaal bezig op dat moment, op dat gesprek. En toen we doordachten over: als het gaat over hoop, is het hoop dat verbindt, wat verbindingen legt in het leven, hoop wat. De waarde van het evangelie verbindt met de dagelijkse praktijk van je bestaan. Hoop wat je een nieuw perspectief kan geven. Hoop wat je een nieuwe dimensie kan geven. Hoop wat je kracht kan geven als je ergens tegenaan loopt. En daar moest ik aan denken toen ik dit curieuze bericht las. Want als je hoop niet verbindt met je dagelijks leven, dan laat je heel veel liggen. Als je de rijkdom van je leven niet deelt met je omgeving, dan laat je heel veel liggen. Als je de... Een enorme geschenk wat je ontvangen hebt, dat wij ontvangen hebben in Gods woord, als je dat laat liggen, als je dat niet verbindt met de dagelijkse realiteit en de mensen om je heen, dan kan het dus letterlijk in rook opgaan. Daar moest ik aan denken, aan dat bericht. Natuurlijk een bizar verhaal dat deze man dat geld daar verstopt. Ik vraag me af, zou die ooit tegen zijn vrouw gezegd hebben dat ze zoveel geld hadden? De dingen die je hebt, de rijkdom die je hebt, die deel je toch. Maar daar dacht ik aan, met dat gedeelte en de de duur op het gesprekje dat we hadden met elkaar. Hoop verbindt, maar dat moet je het ook doen? En als je hoop niet verbindt, dan laat je een enorme rijkdom liggen zo erg dat het dus vernietigd wordt. Dat is het thema waar we vandaag met elkaar over na willen denken. Als we nadenken over hoop, dan gaat dat over iets wat niet alleen maar iets theologisch is. Of iets wat in abstracte talen in de Bijbel staat. Of iets wat we geleerd hebben op de zondagschool. Of dagelijks alleen, zondags alleen maar van de kansen horen. Nee, als het gaat over hoop, heeft dat direct te maken met ons dagelijks leven. Hoop verbindt, ja, waarmee dan? Nou, met ons dagelijks leven, daar verbinden we het mee. Nu is het goed om vooraf te zeggen, als we in de normale spreektaal nadenken over hoop, dat het dan doorgaans iets is van onzekerheid. En als mensen zeggen, nou ik hoop dat het gaat gebeuren, dan zeggen ze eigenlijk, nou ik weet het niet zeker. De grote kans dat het gaat gebeuren, maar ik hoop het ergens wel. Hoop betekent dan juist in die context iets van onzekerheid. Je bent er niet zeker van, maar je hoopt het wel. Nou, om gelijk te beginnen waar we helder te zijn als het in de Bijbel gaat over hoop, als we in het geloof spreken over hoop, is dat precies de omgekeerde. Hoop is juist zekerheid. Hoop is een fundament. Hoop is een bron. Hoop geeft inspiratie. Hoop is iets waar je daadwerkelijk op kunt vertrouwen. Hoop is iets reëels. Hoop heeft waarde. Hoop is zo concreet als die 44.000 euro als die man had. Hoop kun je zien, kun je vastpakken. Hoop is niet onzeker. Dat is iets wat we vooraf tegen elkaar moeten zeggen als we nadenken over hoop. Hoop is iets wat je daadwerkelijk op terug kunt vallen. Herman zei het al, dat hoop is een thema wat mij nogal behoorlijk bezighoudt. En niet alleen persoonlijk, maar ook het werk op de Hogeschool in Ede, waar ik werkzaam ben. Maar we de afgelopen jaren bezig zijn geweest om na te denken over onze missie. Hoe we jongeren willen opleiden, hoe we professionals willen opleiden die midden in de samenleving staan in de vakgebieden, als verpleegkundige, als leraar basisonderwijs, als journalist, als sociaal werker, als theoloog, wat we ze mee willen geven. En natuurlijk willen ze de verhalen uit de Bijbel meegeven, willen ze meegeven vanuit welk perspectief die ze hun werk mogen doen. En daar is heel natuurlijk het woord hoop naar voren gekomen. We willen mensen opleiden die hoop kunnen bieden in een samenleving die in verwarring is, een samenleving die gepolariseerd is, een samenleving die op de vlucht is, en dat begrip hoop hebben we met elkaar diverse malen doordacht. Hoe kun je dat concreet maken? Hoe kun je dat concreet maken? Heel concreet in het vakgebied van de verpleegkundige. Hoe kun je hoop bieden? Als je aan een ziekbed staat van iemand die terminaal is, hoe kun je hoop bieden? Als je als maatschappelijk werk en de zelfkant van de samenleving te maken hebt met drugsverslaat. Hoe kun je hoop bieden? Heel concreet die diepe bijbelse waarheden, die diepe waarde die er is, ook concreet maken. Daar zijn we mee bezig. En als we dan nou nadenken over het thema, komt ook daar naar boven, hoop verbindt. Hoop heeft direct te maken met de concrete partij waar je in werkzaam bent. Hoofd heeft te maken met die patiënt die je voor je ziet. Hoop heeft te maken met die kinderen in de klas die je voor je ziet. Hoop heeft te maken met, dan noem maar. Ik wil dat vanmorgen langs een aantal lijnen met jullie naden doordenken. Ik wil dat doen door een gedeelte uit... Een brief van Paulus aan Efeze een aantal versen daaruit wat dieper naar te gaan kijken. Ik wil dat doen door ook wat meer theologische reflecties. ook even langs te gaan, dat wordt niet een college dogmatiek, me niet maar. maar wel een aantal inzichten daar uit de dogmatiek even aan te stippen, omdat het mijn idee iets kan geven, iets kan helpen om na te denken over hoog. Maar uiteindelijk wil ik het zo concreet mogelijk zien te maken en het ook verbinden aan ons eigen leven en ook straks. Als we daar verder over gaan nadenken in die verwerking ook aan jullie vragen om daar zo concreet mogelijk mee bezig te zijn. Als we nadenken over hoop is dat, kun je afvragen wat is het nou precies? Is het nou een deugd? Is het iets, een soort van karaktereigenschap wat je hebt? Sommige mensen hebben het meer dan andere mensen. Het is een karaktereigenschap wat je meegekregen hebt in je, in je geboorte in je DNA. Of is het iets wat je meegekregen hebt in je opvoeding? Is het nature, zeggen ik dan, of nurture? Is het in je natuur of is het aangeleerd? Is het een karaktereigenschap? Is dat ook? Is het een geest, een geest? Geloof, hoop en liefde? Een van de christelijke deugden? Is het een inspiratiebron? Is het een verhaal? Is het een perspectief wat je hebt? Maar binnen de hogeschool hebben we gezegd, het is eigenlijk alle drie. En het mooie is dat het elkaar ook kan versterken. Als je zegt dat het alleen maar een deugd is, alleen maar een karaktereigenschap, dan zou je kunnen zeggen van het is iets wat je kunt oefenen. Iets waar je, wat je deels in aanleg hebt en wat je kunt verrijken. Ik denk ook dat dat zo is. Er zijn mensen die van nature wat hoopvoller zijn dan andere mensen. Het heeft ook met je karakter te maken. Sommige mensen die sommigen wat meer dan anderen. Anderen zijn positief ingesteld. Ik denk dat het daar ook mee te maken heeft als je daadwerkelijk nieuwe inzichten kunnen krijgen. Het heeft iets te maken met je gesteldheid, met wie je bent, met je karakter. Maar toch is het veel meer. Ik geloof daadwerkelijk dat hoop ook een vrucht van de geest is, dat er gegeven wordt. Geloof, hoop en liefde. En het mooie van die drie delen, we zeggen het zo makkelijk achter elkaar, maar het mooie van geloof, hoop en liefde vind ik dat hoop staat precies in het midden. Hoop verbindt. Hoop is de verbinding tussen geloof en liefde. Hoop is de verbinding tussen de wortels die we hebben, ons geloof en de vruchten hebben. De liefde. Hoop staat er altijd tussenin. Hoop verbindt werelden met elkaar. En het wordt je gegeven door God zelf. Het is een vrucht wat de geest in ons legt. Als Paulus spreekt in gelaten 5 over de vrucht van de geest, dan is dat heel nadrukkelijk iets wat wij ontvangen. De vrucht van de geest is liefde, vrede, vreugde en op. Het is direct de verbinding die God zelf met ons legt, in ons lucht. Als Jezus hij neemt van zijn leerlingen daar bij dat laatste avondmaal en je kunt het nalezen in de hoofdstukken in Johannes het einde van Johannes 15, 16, 17 en hij daar zijn laatste toespraak houdt, dan zegt hij tegen zijn leerlingen ik ga nu weg, ik ben er straks niet meer maar jullie moeten als het ware de missie die ik heb hier op aarde die ik zo dadelijk ga volbrengen moeten jullie van mij overnemen en dat kun je niet alleen maar ik ga het wel aan jullie geven ik geef de eigenschappen die ik heb de goddelijke eigenschappen. En ik geloof daadwerkelijk dat het daar gebeurd is op dat moment. Dat de goddelijke eigenschappen van Jezus zelf op dat moment aan zijn leerlingen zijn gegeven. En hij zegt: Als ik later weg, als ik weg ben, dan komt er iemand anders die dezelfde zal bekrachtigen, die dezelfde zal bevestigen, de Geest. Want Jezus dan zegt op dat moment: Ik geef jullie mijn liefde. Ik geef jullie mijn vrede en ik geef jullie mijn vreugde. En dan raak ze aan. Letterlijk. En dan vindt er een overdracht plaats van die eigenschap. De goddelijke eigenschappen. Ik geef jullie mijn liefde. En dat is niet aardse liefde, dat is hemelse liefde. Ik geef jullie mijn vrede. Dat is geen aardse uitonderhandelde vrede in een wankel bestand, maar dat is hemelse vrede. Ik geef jullie mijn vreugde. Dat is geen platte vreugde, maar dat is hemelse vreugde. En hij legde het op zijn lering. En later werd het bekrachtigd door de geest. En ik denk dat dat ook een diepe dimensie van hoop is. Dat hoop verbindt ons dagelijks leven met die rijkdom die we hebben ontvangen. Het is voor jullie. En daarom elke zondag, als we in de kerk zitten en de zegen wordt gegeven, is dat diezelfde bekrachtiging van wat Jezus daar gezegd heeft. Ik geef jullie als gemeente geven, mijn liefde, mijn vrede en vrede. Het is voor jullie omdat jullie de missie waar ik voor gekomen ben op aarde mogen volbrengen. Hoop is iets wat we ontvangen. Hoop is een vrucht van de geest wat in ons gelegd wordt. En hoop is ook een nieuw perspectief naast de karaktereigenschap. Een karaktereigenschap wat we ook hebben ontvangen bij onze geboorte en wat we ook kunnen ontwikkelen, dat geloof. En je kunt ook de karaktereigenschappen ontwikkelen, de scherpe kantjes ervan af en de goede kant daardoor ontwikkelen. Naast de karaktereigenschappen en de vrucht van de geest is het ook een nieuw perspectief, een nieuw verhaal. Je een andere blik op de wereld, daar waar je soms zo kunt somberen dat je geen uitkomst meer ziet, dat hoop in één keer een nieuw perspectief kan geven, een andere blik heeft. Op die manier zijn we aan het nadenken op de hogeschool over hoe we hoop kunnen verbinden met de concrete praktijk in ons bestaan. Nog, want daar wil ik ook, vooral met jullie, verder over nadenken, vanuit de Bijbel. Maar ook wel vanuit mijn eigen ervaring. Daar heb ik ook over nagedacht. Moet ik daar nou wat over delen? En het is toch goed om daar wat over te zeggen, omdat hoop niet alleen maar een aspect van hoop is. Want de zijn ook voor mij op zo'n ochtend dat ik daar wat beschouwelijker mee bezig ben. Dat ik wat inzichten die ik in boeken heb gelezen, wat uitreiken en wat doorgeef aan jullie. Maar het is ook een zoektocht in mijn eigen leven geweest. En dat was de andere laag die ik nog ontdekte in dat gesprek wat we hadden. Herman en Wout en ik daar in april, zeven maanden geleden, bij mij thuis. Dat het niet iets is wat theoretisch en abstract is, maar wat door ons heen gaat. Wat onze eigen biografie, ons eigen leven ook bepaalt, Hoop verbindt, ja dat klopt. Maar hoe vaak leven we in de onverbondenheid, als het niet verbonden is. En voor mij is dat een diepe ontdekking geweest in mijn leven. Dat als je onverbonden leeft, als je je leven zo hebt ingedeeld dat je in verschillende compartimenten leeft, dat niet verbonden is met elkaar, dan kan het verschrikkelijk zwaar zijn. Dan kan het een eenzame tocht zijn, een eenzame strijd. En dat is iets wat we ook tegen elkaar mogen zeggen, juist op momenten als vandaag, als we Mannen onder elkaar zijn, dat je ook elkaar een spiegel mag voorhouden. Elkaars verhaal mag aanhoren. Elkaars kwetsbaarheid mag opzoeken. Want daar zit de kracht in, dat je kunt delen met elkaar. Ik heb in mijn leden, heb ik leven geleid aan de onverbondenheid. Toen ik 15 jaar was, 14 jaar, 15 jaar. En ik als uit zon heb gegroeid in een degelijke grieven in de bondsgemeente daar toen ik daar op de middelbare school zat, als enige op het gymnasium, want ze zeiden dat ik goed kon leren en de rest van de familie deed dat niet ik erachter kwam dat ik misschien anders was dan dat mijn vader net het jaar daarvoor werkloos was geworden de steenfabriek waar hij werkte langs de ijzer ging failliet en ik in de klas zat met de zonen en dochters van de burgemeester van de Dokter van, noem maar op de notabele. En ik me daar zo klein voelde, zo... Ja, eigenlijk daarvoor schade met een enorm middenwaardigheidscomplex. Had ik altijd het idee van, ik... Ik ben onverbonden, ik voel me niet gezien, ik voel me niet erkend door mijn omgeving daar. En aan de andere kant voel ik me ook een beetje buiten een beetje mijn eigen gezicht. Toen ik 15 was, werd mijn moeder ziek. Borstkamer. Ze is dus drie jaar ziek geweest en dus overleden toen ik 18 was. In maart, in juni deed ik eindexamen, en in augustus ben ik op kamers gegaan in Amsterdam. Diezelfde tijd, maand of vier na de overlijden van mijn moeder, vertelde mijn vader dat hij een nieuwe relatie had. En dan ging verhuizen uit het zolder van haar anders Als ik terugkijk in mijn leven, en ik met anderen erover praat en terugkijk, is dat een hele cruciale beweging geweest in mijn leven, van een soort discontinuïteit, een soort onverbondenheid. Alles wat maar iets aan veiligheid bood, viel weg. En ik ben weggegaan naar Amsterdam, ik ben daar gaan studeren. Ik ben een studie gedaan die ingewikkeld was. Wiskunde gekoppeld met de economie. De meest saaie en ingewikkelde studie die er bestond voor sommige mensen. Ik snapte dat nooit, want het was best wel interessant. Ik is het ook zo over mij, denk ik. Maar ik ben er als een speer doorheen gegaan door die studie. Ik heb niet genoten van het studentenleven. Ik heb daar heb ik nog wel eens last van als ik. Studentenvereniging van zie je in Ede, dat ik zo'n soort permanente onrust heb, dat ik al in wil halen en al die gezelligheden opzoeken en bier, bier gaat drinken. Mis. Maar daar ben ik met de knop als het ware omgezet. Ik had geen verbinding met mijn jeugd meer, ik had geen verbinding met mijn omgeving. Mijn ouderlijk huis was weg, mijn moeder was weg en mijn vader was mentaal ergens anders. Ik ben in de vooruit gegaan, komend uit een eenvoudig milieu ben ik gaan studeren en het ging snel. En drieënhalf jaar ging ik door die studie heen. Normaal gesproken, we zijn vijf, zes jaar overleden. Ik ging carrière maken. Ik werd daar gewaardeerd op de carrière die ik ging maken. Ik ging werken bij Ernst de Jong van de grote advieskantoor. En op 28 e trok ik mezelf aan als de jongste partner, de jongste vent ooit, wereldwijd van dat concern. En ondertussen was ik braaf voortgegaan in het spoor van, de, van mijn vader als het ging om het geloof. Jong getrouwd, want ik zocht een eigen huis de nieuwe geiger in Vreeswijk en daar lid geworden van de vorige gemeente. Maar het waren twee werelden. 21ste getrouwd en als je daar nieuw binnenkomt in zo'n gemeente en word je gelijk gestikt door de kerkraad, zo weet je hoe oud ik ben. Nee, niet, dat maakt er niet uit. Hè? Maar twee werelden werden uit. Toen braaf meegegaan in het spoor daar in de kerkraad en ondertussen carrière. En die werelden zijn steeds verder bij elkaar gegroeid. Onverbondenheid. Natuurlijk is het achteraf ook gezien en deed ik echt mijn uiterste best, maar de dingen waar ik zondags mee bezig was en in de kerkraad mee bezig was, hadden geen betekenis, hadden geen zingeving voor mijn dagelijkse bestaan, wat ik deed naar, bij een zin. En andersom, ik kon de vragen die daar waren, de dilemma's die daar waren, over hoe ga je om, met de vraagstukken die daar zijn, hoe ga je om met op de ethiek van de financiële sector, want daar zat ik niet in. Hadden geen verbinding met de vraagstukken van geloof. Het, was, het waren de twee werelden. En toch is dat ergens bij elkaar gekomen. En dat is ook iets wat ik, ja, vaak ik niet eens aan dacht, of niet eens wilde delen hier op dit moment, maar het is wel iets wat me nu op mijn hart komt. Omdat in die tijd, in die tijd van die twee werelden, die onverbondenheid, waarbij ik niet in staat was om de hoop die er was, Natuurlijk regelmatig preken over hoor, maar het waren abstracte theologische begrippen die niet in staat vond te verbinden met mijn dagelijkse leven. Waardoor ik in een eenzaamheid terechtkwam, in een gespletenheid terechtkwam, waarbij ik nooit ergens echt mezelf was. In die tijd had ik hele goede gesprekken met een goede vriend van mij, Gerald Six, hier in Oudewater geboren. Hij was kort daarvoor evangelist geworden in Nieuwegein en het vreeswerk. Waarschijnlijk kennen sommigen van jullie het verhaal wel. Hij was evangelist van de IZB vandaan, ik was evangelisatie dus ik was nauw betrokken bij de sollicitatie en nauw betrokken bij het werk. En in die jaren dat we samen hebben opgetrokken, die vier jaar, was dat een plek van diepe verbondenheid. Een plek waar ik dilemma's kon delen, een plek waar ik daadwerkelijk iets kon ontdekken van hoe hoop verbonden kon worden met de dagelijkse partij. En dat gaf voor mij ergens rust, dat gaf een nieuw perspectief. Dat gaf in die hectiek van mijn bestaan gaf dat ergens een plek waarin je dat kon delen, waardoor je, je inzichten kon verbinden. En de schok die kwam nu 19 jaar geleden, ik dacht dat is de 19e manager 19 jaar geleden, 1 december, dat ik het bericht ontving dat hij was overleden in hartstelstand, 32 jaar, net een half jaar getrouwd, ik was partij tijd van Annerie ze veranderd in verwachting. Hij was overleden. En voor mij gaf dat een enorme verwarring. Een verwarring omdat er in mijn eenzaamheid, in het, de onverbondenheid, in de onverbondenheid in mijn jeugd, de onverbondenheid in mijn, mijn werelden die naast elkaar waren, de plek waar ik dingen kon delen, ook weer afgenomen werd. En natuurlijk het diepe verdriet van de situatie en de grote vraagstuk van waarom moet het dan gebeuren, waarom moet het zijn veranderen? Familie, dat overkomen? Dat was een hele manifeste vraag op dat moment, maar tegelijkertijd kwam er ook een andere vraag naar boven. En die vraag die naar boven kwam, was: van, Hij leeft niet meer. Maar jij nog wel? Wat ga jij nu hier met de rest doen? En dat is dus zo'n week op kool geworden, waardoor ik op een gegeven moment bedacht heb: Van ja, ik moet die wereld met elkaar zien te verbinden. Maar het is niet wat je van de ene op de andere dag doet, dat is iets van een worsteling wat je meemaakt. moet daar heb ik ook zelf doorheen. Ik ga filosofie studeren, had ik tegen Gelof gezegd. Onverbonden is met je eigen bestaan. Ik was niet van plan om predikant te worden, want dat vond ik veel te ingewikkeld. Al die ingewikkelde pastorale gesprekken. Op bezoek gaan bij oude mevrouwtjes en zo, dat beeld dat ik daar heb daarbij. Maar ik wilde wel mijn studie afmaken. En om die studie af te maken, zo zit ik ook met elkaar als ik ergens aan de begin wil ik het afmaken, maar om die studie af te maken, moest ik ook de praktijk hebben. Je moet, de leven karriën, moet je leven carrière Daadwerkelijk de praktijk van de gemeente in gaan. Dus nu tien jaar geleden heb ik mijn leefvicariaat gedaan bij André Troost in Heusden, De schrijver, dichter, predikant. En die had mij direct door. Die had direct door dat ik een fotoprater was, alles kon reflecteren, alles kon wegpraten. Maar dat ik daarmee ook als ware en scherm om mezelf, om mezelf heen had gebracht. En hij stuurde mij de praktijk van het Pastoraat. En hoe ging dat? Ik heb daar vijf maanden lang naar meegenomen. En elke week gaf hij een lijstje met namen. Gaan we daar maar naartoe zonder er iets over te zeggen van wat dan de situatie was? Daar ben ik door een aantal hele moeilijke dingen heen gegaan. Als je in één keer daar aan de ziekbed zit, van een, een vrouw die sterker ster is, dat je dan als het ware teruggeworpen wordt op jezelf, op God. Dat je teruggeworpen wordt op ja, hoop. Hoe kun je hoop geven in, in zo'n situatie? Dat je in één keer teruggeworpen wordt op de vaardigheid die je zou moeten hebben om al die modellen die je hebt geleerd. Al die theologische insteken over hoop om die door te vertalen naar de praktijk. Wat doe je op dat moment? En ik werd geconfronteerd met het onverwerkte verdriet van mijn eigen jeugd, wat ik weggestopt had. En hij had het door. Door daadwerkelijk de praktijk in te gaan. Door daadwerkelijk ook in situaties te komen waarin je die theoretische hoop, die waarde die er is te verbinden aan de praktijk. Dat kan alleen maar door schade en schande door het te doen. Het heeft me heel erg geholpen, ook de reflectie ook, en de gesprekken die ik met hem gehad heb. En hij stuurde mij naar de meest ingewikkelde situaties. En ik heb daar zoveel geleerd, omdat hoop in de praktijk ontstaat. Situaties waarin grote dilemma's waren pastoraal. En dat was voor mij een hele goede leerschool, om niet alleen weer in mijn hoofd bezig te zijn, maar daadwerkelijk in de... En op die manier heb ik mezelf ook beter leren kennen en verbindingen kunnen leggen. En ik merkte doordat ik die verbindingen kon leggen ook het makkelijker was om verbindingen met anderen te leggen. Ik ben toen weggegaan bij Ernst Jong, ben toen directeur geworden van de HGB, ook om daar als het ware even uit de hectiek van de samenleving uit te stappen en ergens de rust te zoeken van ja, een plek waarin je... Meer één bent waarin die ene wereld voorbij was. En ik bezig wil zijn alleen met die andere wereld. We hebben gelopen en dat te verbinden. Er zijn een aantal jaren geweest van op adem komen. Van loutering, van heden. Waarin ik tegelijkertijd hele mooie dingen kon doen als het ging over het vormen van jongeren. Ik heb daar geleerd om verbindingen te leggen met mensen om me heen. En dat is zoiets bezig. Als je hoop in de praktijk wil brengen, hoop voor mensen. Het kan alleen maar als je het werkelijk doet. Een aantal jaren geleden is, ben ik daar weggegaan omdat de CRE op mijn pad kwam. En ik daar het prachtig vond en in één keer zag dat ik een aantal lijnen kon verbinden met elkaar. De bestuurlijke ervaring, de managementervaring van de jaren van mijn eerste leven. De rust die ik had gevonden, de doordenking van de jaren daarna. De vorming van jongeren. En op die manier ook heel concreet bezig zijn met het bij elkaar brengen van die twee werelden. En dat is wat ik nu eigenlijk dagelijks doe met onze studenten. Om ze te zeggen, van je kunt wel bezig zijn met je professionele praktijk. Je kunt wel bezig zijn met carrière maken. En in een ander compartiment bezig zijn met je eigen ontwikkeling. Maar die dingen hebben alles met elkaar te maken. We maken nog niet dezelfde fout die ik gemaakt heb, dat je het achter elkaar doet. Het is van begin af aan een geïntegreerd iets. Hoop heeft te maken met je eigen vakgebied, hoop heeft te maken met je leven. Hoop heeft te maken met de verbinding om je heen. Hoop heeft te maken met de verbinding met jezelf. Met je eigen verhaal, met je eigen biografie. Om die te aanvaarden. En dan hebben we een enorme diepe waarde gekregen. Van Gods evangelie. Die zo concreet is. in vergelijk met die 44.000 euro. Die waarde, als je dat niet verbindt, als je die hoop die je hebt, niet verbindt met je eigen leven, met je persoonlijke leven, als je het niet verbindt met je professionele carrière of met je maatschappelijke opdracht, dan is het waardeloos. Dan wordt het theologische prikpraat. En daar hebben we al genoeg van. Het moet concreet gemaakt worden. Maar je kunt het niet alleen. Er is ook een diepe les geweest in mijn leven. Door dingen die ik heb meegemaakt, zit er een soort oerdrift in mijzelf om te zeggen, oké, okay, ik moet het maar alleen doen als alles om me heen wegvalt, dan doen we het alleen. En dat is misschien wel de ei-opener geweest van de afgelopen jaren. Met. Je kunt het niet alleen. Je kunt het niet alleen. Het is niet goed dat de mens alleen is. staat in Genesis 2, noem benen, Genesis 2, voor de zon ervan. Als er Genesis 1 staat, zes dagen achter elkaar, met God zegt, de schepping goed was, tof, tof, tof. En de zesde dag zelfs zeer goed, toen de mens geschapen was. En in Genesis 2 staat er dat het niet goed was dat de mens alleen is. Is dat dan een foutje geweest van God? Nog voor de zondeval dat het iets niet goed was. Het is niet goed dat de mens alleen is. Als je je wordt op jezelf. Dan is dat niet goed. Je hebt elkaar nodig. Je hebt elkaar nodig in je relatie. Je hebt elkaar nodig in vriendengroepen. Je hebt elkaar nodig van plekken waarin je kwetsbaar kunt zijn. Waar je als het ware je schaamte ook voorbij kunt. En daar zijn deze plekken zoals jullie hebben op zo'n mannendag Zijn daar verschrikkelijk belangrijk voor. Natuurlijk hoop ik hem. Mensen ik jullie allemaal toe dat je een goede relatie hebt, als daar sprake is met je vrouw, als je vertrouwd bent. Dat is ook verschrikkelijk belangrijk om daar die intimiteit en die geborgenheid te hebben. Maar het is ook zo goed om hebben ervaren om op andere plekken te hebben. Het is niet goed dat de mens alleen is als je daadwerkelijk hoofd wil verbinden, omdat je in het rijden moet komen met je eigen leven, en dat je verbinding wilt hebben met je eigen bestaan. Heb je anderen nodig te bevragen? Dat heb ik ontdekt, dat ben ik kwijtgeraakt, maar ik heb het weer ontdekt. Dat is de kerk geweest van mijn onderzoek wat ik de afgelopen jaren gedaan heb. En dat is Herman, je refereerde daar wel aan. Dat is de diepe lading onder dat begrip van het gaat om samen zijn. Being together. Samen zijn, daar gaat het om. Je kunt er niet alleen voorstellen in je leven. Het kan niet zo zijn dat je de diepste vragen van je leven, dat je die alleen daarmee aan het werk gaat. Dat moet in verbinding met anderen. Zo is God zelf. God is gemeenschap in zichzelf. Als het gaat om hoop, verbind is dat... Het voorbeeld dat God zelf gegeven heeft: de drie eenheden. En de mens is geschapen naar Gods beeld, de mens is geschapen in gemeenschap. Met je de relatie waar je in staat, de relaties om je heen, in je gezin, in je familie, op je werk. Het is niet goed dat de mens alleen is. Je moet met elkaar, moet je doen. Being together. En dat is een. De fase zitten waarin ze juist wel moeten leren om verbindingen te leggen. Toen is het eerst ook wel een stuk verwerking van mijn eigen leven geweest, dat ik juist in die fase tussen mijn 15e en mijn 21e juist die verbinding niet heb gehad. Dat ik het alleen heb moeten doen. Dat ik het zo gun als jongeren, maar niet alleen als jongeren, maar ook ons of jullie, dat je plekken hebt waar je samen kunt zijn en daadwerkelijk dingen kunt verbinden met elkaar. Dat je daadwerkelijk elkaar de hoop voor kunt houden en kunt zeggen van waar zit hoop in jouw karakter, en waar zit Hoop als vrucht van de Geest in jouw leven. Waar kunnen we de aanwijzen? Waar kunnen we het concreet maken? Hoe kunnen we hoop daadwerkelijk verbinden aan jouw maatschappelijke opdracht waar die staat of je veel verantwoordelijkheid draagt of minder verantwoordelijkheid, maar iedereen heeft een rol in de samenleving. Paulus schrijft er ook in Efeze. Efeze 1. Ik wil daar een paar versen van lezen. Efeze 1, vers 12 tot 14. Bij je lees maar mee in feze 1 vanaf feest 1. In Hem in Christus heeft God die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toegediend, Om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus. Tot Eer van Gods grootheid. In Hem heeft ook u de boodschap van de waarheid het evangelie van uw redding. In hem bent u door uw geloof gemengd met het stempel van de heilige geest. Die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis, Omdat allen die hij zich heeft verworven, verlost zullen worden. Het eer van God's woord In hem, in Christus. Dat is de kern. Dat moeten we blijven zeggen tegen elkaar. Dat kunnen we niet omheen. Fundament van onze hoop, de bron van onze hoop, de inspiratiebron van onze hoop is dat Christus zelf, zoals ik zei, dat Christus en naar zijn leerlingen heeft gegeven, bekrachtigd met zijn geest. In hem, met u door uw geloof, geloof en in hem, met u door uw geloof, gemerkt met het stempel van de Heilige Geest. De geest is daadwerkelijk uitgestort. De geest wordt aan jullie gegeven, zegt Jezus tegen zijn. Hij wordt op jullie uitgestort. Hij komt in jullie. Hij komt in jullie wonen. Gods Geest getuigt met onze geest. Hij wordt een <coughs> twee-eenheid. Being together, samen zijn met Gods Geest. Gods Geest neemt de regie over van ons leven. Nee, Gods Geest laat ons de regisseur zijn in zijn perspectief. In hem bent u door uw geloof gemerkt met het stempel van de Heilige Geest. Waar zit dat stempel van de Geest in jouw leven, in uw leven? Dat is ons beloofd als voorspot op onze erfenis. En dan hebben we het te pakken. Daar wordt het concreet. Het is beloofd als voorschot op de erfenis. Met andere woorden, die erfenis die er zal komen, Laat, op de jongste dag. Als alles tot zijn vooreinding komt, die erfenis, want het beloofde komt. die erfenis als we voorbij de dood zijn, die erfenis als het de voltooiing wil vooreindigen, is. Die de die ons beloofd is en dan gaan we mogen getuigen en uit mogen zien. Die erfenis die heeft nu al een. Die heeft nu al een voorschot. heeft nu als het ware al een contante waarde. heeft nu als het ware al waarde in zich. Dat zegt Paulus hier. En dat is voor mij een enorme grote eye-opener Om dit te gaan ontdekken. Als Paulus zijn beelden gebruikt in zijn brieven naar de verschillende gemeenten, dan doet hij dat met het hele verhaal van het joodse volk in zijn achterhoofd. Het verhaal van... Het slavenhuis in Egypte, waar ze uit bevrijd zijn. Jullie zijn bevrijd van de zonde, zei Paulus tegen de gemeente in de Jullie zijn daarvan losgekocht, vrijgemaakt. En je bent onderweg naar het beloofde land. Daar is, die erfenis is daar te vinden. Dat is jullie eigendom, dat is toebedeeld aan jullie. En jullie zijn onderweg vanuit het bevrijde slavenhuis. Ben je onderweg door de woestijn. Naar het beloofde land. En dat is ons leven, zegt Paulus tegen de gemeente van de en morgen, morgen tegen elkaar zeggen. Wij zijn onderweg. We zijn onderweg naar het beloofde land. We zitten in een woestijn, dat klopt. Het leven kan soms een woestijn zijn. Maar in die woestijn is het daadwerkelijk een voorschot gegeven op die erfenis. Dat is de hoop. Dat is de hoop die verbindt. Dat is daadwerkelijk. Het heeft nu al waarde. Dat is die 44.000 euro. En als je dat niet wil zien, als je dat weg wil stoppen, dan ben je hele, hele gevaarlijke dingen bezig. Dat zijn twee dingen. We zijn al bevrijd uit de slavenhuis. Daar kun je theologisch van alles van vinden, maar ik zeg het maar zoals het is zoals Paulus ook zegt. We leven niet meer onder het juk van de zonde. We zijn bevrijd. De bevrijding is er geweest. Jezus Christus, in hem is het en het fundament. Hij is opgestaan. Hij heeft de dood overwonnen en de zonde is overwonnen. Daar mogen we op gaan staan als het de behoopend fundament is. Is dat het fundament? En kan er kan soms een enorme moeilijke zoektocht zijn van... Is het wel voor mij? Waar is het dan in mijn eigen denken? Nou is een oude schade op dat fundament. En het is bezegeld met de stemmen van de heilige geest die is uitgestort. En ik geef je de hoop die verbindt te geven als het ware, als een uitbetaling nu al, als een voorspot die nu al waarde heeft. Een voorspot op die erfenis die komt. Als het beeld wat paulus hier gebruikt. Geloof je dat? dat het echt zo concreet kan zijn. Geloven we dat? Natuurlijk, ik ben ook opgegroeid met die zonder verhalen die allemaal natuurlijk heel mooi maken. Van, ik ben als beeld, de zonde is gekomen. Jezus is gekomen als vergeving voor mijn zonde en eens zal ik voor altijd bij hem mogen zijn. Stil maar, wacht maar, alles wat ik doe. Het is maar een halve waarheid. Dat is een hele diepe waarheid. Dat perspectief hebben. Dat beloofde land is, er. Die erfenis is op het gesteld. Maar tegelijkertijd is er een andere helft van die waarheid, dat er nu al in de woestijn van ons bestaan, al een uitbetaling is geweest, een voorschot op die erfenis. En die is er, juist als je samen bent, being together, juist op die moment, als er verbinding is, als je daadwerkelijk de vraagstukken van je eigen leven, van je woestijn kunt delen met die anderen, is dat een uitbetaling van die erfenis. En dat is hoop. Hoop die dat verbindt, hoop die daarop verwijst. Theologisch gezien, ik, zeg, ik heb gezegd dat ik daar een aantal zaken over wil zeggen, zou je kunnen zeggen dat het ook in de dogmatiek en de systematische theologie ook altijd wel een soort debat is geweest. van hoe moeten we nou de leer van de laatste dingen, hoe moeten we nou de hoop die te maken heeft met het eeuwige leven, moeten op de plek geven? Een prachtige boek van. Van de breken van de kooi, christelijke dogmatiek wordt het mooi beschreven Dat de hoop altijd een beetje een sluitpost is geweest in de dogmatiek. Oh ja, we zijn bijna klaar, nu moet het ook nog over de hoop gaan, over de laatste dingen. En dat is ook altijd iets waar het mee te maken heeft, dat hoop als het ware gezien wordt als een sluitstuk. Dat het een, als het ware een soort chronologische volgorde is. En als het ware in een lineair systeem zijn we bezig. Verleden, heden, toekomst. En wat de verschillende theologen in de ontwikkeling van de afgelopen honderd jaar hebben laten zien, is dat het met elkaar verbonden is. Ik heb er ook in die blog die ik voor de zomer heb geschreven, daar iets van gezegd. Met name door de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog, toen eigenlijk de theologen als Bart en Bultman hebben gezegd van. Gods oordeel is niet iets van de jongste dag, ja ook iets van de jongste dag, maar Gods oordeel wordt nu ook al manifest in de verschrikkelijkheden van de oorlog, van de Eerste Wereldoorlog, wat daar gebeurd is daar, met name in België, in die loopgraven. Als je dat tot je laat binnendringt, als je dat probeert theologisch dat te duiden, dan kun je niet zeggen van, stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Of we zitten in de woestijn en we komen in het beloofde land. Nee, dus het oordeel wordt nu al op dat moment de tijd ingetrokken. Gods oordeel is daar, en dat gaf ons daar een enorme kentring in de theologie. Dat de theologie van Europa, de hoop als een theologie van het eeuwige leven werd, de theologie van het hier en nu, heeft nu al betekenis. Maar zoals elke vernieuwende beweging die heeft er ook weer doorgeslagen. Het is ook weer doorgeslagen naar soms een eenzijdigheid in het hier en nu. Maar we kunnen er wel van leren met elkaar, dat die twee op balans moeten zijn. Dat het zowel een theologie is van de toekomst, en een theologie van het heen, van het hier en nu. Dat het oordeel ook al in het hier en nu kan zijn, maar de verlossing ook al in het hier en nu kan zijn. Als een erfdeel, als een heenwijzing naar die erfenis die komt. En die twee moeten naar mijn idee in balans zijn met elkaar. Het is niet alleen maar een chronologische perspectief, niet is alleen maar verleden, heden, toekomst. En wat die theologen aan inzicht hebben gegeven, is dat je eigenlijk niet moet spreken over een lineair proces, verleden, heden, toekomst. Maar dat met de komst van Christus in deze wereld, de lineaire lijn van verleden, heden, toekomst, Radicaal is doorbroken. Het is niet verleden, heden, toekomst, maar verleden, heden. En Hij die naar ons is toegekomen. Verleden, heden en de toekomende. God is zelf mens geworden. God heeft de chronologische lijn. De patronen waar je in vast kunt zitten. Omdat je last hebt van je verleden. Omdat je daarmee aan het werk moet. Maar alleen maar denken verleden, heden, toekomst heeft God radicaal doorbroken met de komst van Jezus in deze wereld. De eeuwigheid heeft de tijd geraakt. De eeuwigheid is radicaal de tijd ingekomen. Is naar ons toegekomen. En dat is een theologie van de hoop. Dat in het woestijn van ons bestaan, als wij onderweg zijn, bevrijden de slaaphuis. Onderweg naar het beloofde land. Dat God zelf in ons bestaan is gewonnen. En dat is radicale hoop. Hoop die er is, die tastbaar is, die te voelen is met elkaar, die we aan kunnen wijzen. Daar is de hoop aanwezig. Het is en-en. En. Het is de... De theologie van het hier en nu en van hetgene wat het nog komt. De toekomst is in het heden naar ons toegekomen. En dan is het niet alleen maar spreken van een chronologische, een tijdsvolgorde. Nee, dan praten ze ook niet over een chronos moment, maar over een keihuis Dat is precies het woord dat in het Grieks ook gebruikt wordt voor daar waar God in de wereld is gekomen. Dat is een kairosmoment. moment. Er zijn twee woorden in het Grieks voor tijd: ja. Chronos en kairos. Chronos is de, we kennen de chronologische lijn, de volgordelijke lijn van de tijd. En kairos is een moment van een tijdsbeleving waarin er iets bijzonders gebeurt, waarin er een radicale omkering is, waarin er een discontinuïteit is, waarin er iets gebeurt waarin de eeuwigheid de tijd raakt. En hoop heeft te maken met allebei. Hoop heeft, hoop heeft te maken met de voortgang van je leven. Hoop heeft te maken met Jou om met uw levens verhaal. Welke dingen uit het verleden heb je nog last van? Welke patronen zit je in vast? Waardoor je niet die verbindingen kunt leggen met anderen? Weet dat daar hoop voor is. En niet in onzekerheid, maar in zekerheid gefundeerd in Jezus Christus. Dat dat doorbroken kan worden. Dat de patronen waar je in zit van verleden, hele verhaal. Wij zijn geen slaaf van ons verleden. Wij zijn geen slaaf van ons want de radicaliteit van Jezus Christus naar ons is toegekomen, we hoeven het niet zelf te doen. De toekomst is een persoon, is Jezus Christus zo die naar ons is toegekomen. En dat is een kairos moment. En dat is niet een is iets heel groots, maar het kan ook heel klein zijn. En zo probeer ik in het leven te staan dat in de verbindingen waar ik in sta, in mijn gezin, in mijn huwelijk, in mijn relatie met mijn kinderen, met mijn collega's. Met andere momenten, waar ik ben ook hier vanmorgen dat ik op zoek ben naar momenten. Wat gebeurt er hier? Kunnen we hier de Geest aanwezig De aanwezigheid van de Geest ervaren? Kan er iets van een moment ontstaan vanmorgen, hier op 12 november, omdat er een ontmoeting plaats kan vinden doordat wij met elkaar contact hebben, dat Gods Geest daar aanwezig is? Een moment waarin het patroon doorbroken wordt. Durven we dat aan? Durven we patronen uit ons leven te, te laten doorbreken? Durven we ruimte te geven aan Gods Geest zelf? Hij heeft het beloofd. Het is een stempel van de geest, het is zichtbaar. Het is een voorschot op de erfenis, het is aanwezig. Of wezen ons geen raak meer met die rijkdom. En durf het eerst te delen met de mensen om ons heen. Dat we die rijkdom, die 44.000 euro, maar wegstoppen in de schoorsteen. De fik gaat erin. Het is ook een radicale boodschap, een spannende boodschap. Wat doen we ermee met de rijkdom die ons is toevertrouwd? Zetten we het weg. Zetten we als die ene man met dat ene talent. We stoppen het in de grond. We weten niet wat dan we moeten doen. We liepen die goed mee af. En we mogen dan daadwerkelijk op zoek gaan naar Kairos moment. En wat het Kairos moment is dat... lezen we heel druk bij de evangelie van Marcus. Marcus 1, waar Marcus mee begint. Waar Marcus laat zien aan zijn lezers wat nou de kern is van de evangelie. Marcus vertelt over wat Jezus allemaal doet in zijn... Rondreizen op aarde. Daar in Galilea al die dorpen waar hij langs gaat. om het Evangelie te verkondigen en om de zieken te genezen. Maar hij begint zijn Evangelie in Marcus 1, vers 15. door te zeggen wat nou de kern is van het Evangelie. De kern van het Evangelie, van het goede nieuws. Zegt Marcus. Dit is wat het goede nieuws van Jezus verkondigt: namelijk, de tijd is aangebroken. Kairos. Tijd, Kairos moment. De tijd is aangebroken. En het koninkrijk van God is naar mij. Komt tot één keer, komt tot bekering en hecht geloof aan dit goede nieuws, aan dit evangelie. Met andere woorden, de voorschot op die erfenis, De reeds contante uitbetaling van een deel van hetgeen wat ons te wachten staat. Is naar mij, is er nu De tijd is naar mij. Het koninkrijk is naar mij. Tijd is, de tijd is vervuld. Met andere woorden, alle coördinaten van ons bestaan. Wij vullen ons bestaan in met tijd en plaats. Wanneer ben je maar. Ons leven wordt gevuld. Dus 24 uur van de 7 dagen in de week wordt gevuld doordat we op een bepaald moment op een bepaalde plek zijn. Maar dat is het evangelie. Al die momenten, 7 dagen in de week, 24 uur per dag, die zijn gevuld. Alle tijden zijn vervuld. De tijd is gevuld. Het zijn kuibosmomenten. Op zondagochtend. Alleen dan? Ja, ook dan hoop ik. Maar ook al die 600 dagen van de week. De tijd is gevuld. De tijd is niet alleen maar de heilige tijd. Apart gezegd van nee, dat is leven. Nee. De hele tijd is gevuld. En de plaatsen waar we zijn, waar we ook zijn. En Marcus gaat dat in het gedeelte, het gedeelte daarop volgen dat hij het zien. Waar Jezus in 24 uur is. In de synagoge Bij de schuimte van Petrus. Vervolgens op straat. Op eenzame plekken. Dus in 24 uur. Op alle, alle plaatsen waar zij bestaan. In je privé-domein, In de publieke samenleving. In de, in de relaties waar je bent. Overal. Op alle plaatsen is het koninkrijk van God nabij. Dat is een moment. Dat is hoop dat we alles weten te verbinden, te verbinden aan die hoop. Niet alleen maar op zondag. Niet alleen maar als we op de zaterdag als mannen bij elkaar zijn. Maar ook in de ruwheid van jouw evangelie bestaan. Dat is een kardelsmoment. Geloven dat, dat het letterlijk binnen handbereik is. De tijd is vervuld. En de plaatsen zijn vervuld. Het is te voelen. Het is te ervaren. Het zit in de lucht. Hoop is nabij. Hoop is daadwerkelijk aanwezig. En dan komt die hele concrete vraag... Als we dat geloven, en ik ben er zo diep van overtuigd, dat een theologie van de hoop is een theologie van hetgene wat toekomt, maar ook van Hij die naar ons is toegekomen in het nu. Als we dat daadwerkelijk geloven in elkaar, als we dat daadwerkelijk ervaren hebben in ons eigen leven, en juist die momenten waarin ik voorbij de eenzaamheid gesprekken had met mensen met wie ik dit kon delen, waren dat de plekken van hoop. Waar zijn die plekken in jouw leven, in uw leven? in je relatie, welke patronen zijn er die je moet doorbreken, welke eenzaamheid heb je in de relatie waar je in staat, welke plekken zijn er van je leven die je eigenlijk alleen maar voor jezelf wil houden, dat is niet goed, dat is niet goed, want daar moet er een kairos moment zijn om dat te doorbreken, we kunnen bang zijn om patronen te doorbreken, maar het is radicaal naar ons toegekomen, hij is naar ons toegekomen met je kinderen, het kan soms zo moeilijk zijn als je erachter komt dat jezelf als vader misschien wel dezelfde fouten hebt gemaakt als je eigen vader. Vanmiddag ga ik naar de verjaardag van mijn vader. 86 is hij geworden. Een oude man geworden. en tegelijkertijd ook een zoektocht. Er is contact te maken op een goede manier. Maar wel heel klein, heel dun. Waar was je toen ik 15 was? Waar was je toen ik carrière aan het maken was? Waar was je toen ik tegen de moeilijkheden van het leven aanliep? Vragen zijn dat. Hij kan me in je ogen kijken. Er kunnen keimelsmomenten ontstaan om daar die kwetsbaarheid op te zoeken. Om daar het gesprek te gaan denken. Waar was je? Waar zijn de keimelsmomenten in je eigen relatie met jullie, met je kinderen? Waar zijn de keimelsmomenten in je omgeving waar je werkt met je collega's of anderen? Zitten we daar ook in patronen, Zitten we daar elkaar ook soms voor de gek te houden met verhalen? Durven we daar de kwetsbaarheid aan te gaan? Durven we daar de hoop op te laten verbinden? Hoop heeft met alles te maken. De is vervuld. 24-7. De plaats is vervuld. Het koninkrijk is nabij gekomen. Alle plaatsen van ons bestaan. Niet alleen op zondagochtend in de kerk. Nee, in je huis, op straat, waar je ook bent. Daar is een gemaakt. In je relatie, naar je kinderen, naar je collega's. In de samenleving. Herman ja, zei het al. We leven in tijden waar we toen kunnen bevroeden dat we bij elkaar waren. Dat is in de samenleving en de wereld komen we die nog verder. Geloven we dat, dat we iets van het fundament, iets van die hoop van Jezus Christus ook daadwerkelijk in de samenleving kunnen laten zien? Hoe kan in de vrede iemand als Donald Trump zeggen: het is nu tijd voor verzoening? Wat is zijn bron om een diep verdeelde samenleving met elkaar te brengen? En laten we dan niet maar gelijk naar Amerika gaan wijzen, maar laten we dat gelijk naar onszelf halen en ons weg laten. Hoe is er verbinding te leggen in een land dat gepolariseerd is? Hoe kunnen wij hoop brengen in een land waar mensen tegenover elkaar staan waar de debat verhaard? Hoe kunnen we daadwerkelijk als mannenbroeders daar gaan staan en verantwoordelijkheid nemen? Hoe kunnen we daadwerkelijk ervan getuigen dat er hoop er is, dat er hoop verbindt? Dat de tijd is vervuld en het koninkrijk nabij is. Dat er kairwassen momenten zijn te vinden die een fundament geven om daadwerkelijk iets te veranderen in de samenleving. Hoe gaan wij dat doen? Begin volgend jaar mogen wij naar de stemmers? Dat heeft er alles mee te maken, maar natuurlijk ook in alle kleine dingen, alle maatschappelijke contacten die we hebben. Hoe voeren wij dat debat? Onvoorstelbaar. Om dat niet verder uit te pakken, maar hoe vandaag. Er spanningen zijn in Nederland als het benen gaat om de intocht van Sinterklaas. Dat het zo'n maatschappelijk debat kan, tot gevolg kan hebben. Dat er blijkbaar een onderlaag in de bevolking wordt aangeraakt. Die verharding geeft, die polarisatie geeft. En als we dan zeggen: hoop verbindt, geloof dan dat we daar iets kunnen betekenen. Ja, ik geloof dat. Maar hoe dan? Dat is een vraag die ons bezighoudt. Hoe kunnen we daadwerkelijk die hoop en verbinding laten zijn in de samenleving? Laten we die vragen ook ons meenemen. Heel concreet is het in de plek waar je staat. Straks na de koffie is het goed om daar met elkaar over door te spreken. Van heel concreet. En ik hoop dat. We hier ook kleine groepen kunnen hebben, small groups kunnen hebben, waarin we samen kunnen zijn, waarin we iets van die kwetsbaarheid kunnen delen met elkaar. Maar waar zit je dan mee? In je gezin, in je relatie, in de samenleving. Deel laten dingen met elkaar verboeken en dat werkelijk hoop laten verbinden. Want onverbondenheid gaan we allemaal onderdoor. Als we onverbonden blijven bestaan in verschillende werelden, hebben waarin we een soort toneelstuk opvoeren, dan gaan we uit. Hoe kunnen we daadwerkelijk hoop laten verbinden in je huwelijk, in relatie met je kinderen, in je samenleving? Laten we proberen daar elkaar ook tot steun te zijn. Dat er plekken zijn in je leven waarin je daadwerkelijk daar iets van kunt vinden. Kuigels En om. dat we alleen maar in de chronologie van ons bestaan zoals vast kunnen Als Paulus spreekt over de hoop die daadwerkelijk de contante uitbetaling is van de erfenis die gaat komen. Het is een prachtig hoe hij dat in verschillende lagen in dat verhaal laat zien. En dat beeld met het volk Israël, dat bevrijdende slavenhuis onderweg is. En uiteindelijk gaat het, zegt Paulus, om de eer van God. Gezegend zijn de god en Vader van onze Heer Jezus Christus, die, die ons in de hemel in Christus een talrijke geestelijke in heeft gezegend daar begint te het, het gaat om Christus, het gaat om zijn eer. Ook goed om dat te beseffen. Dat geeft een hoge plicht. Het gaat om Gods eer. Gaat het gaat niet om of ik tot mijn recht kom. Ja, ook wel, uiteindelijk gaat het om Gods Heer. Het gaat om de volheid van zijn bestaan. En daar wil ik mee afsluiten: dat we dat perspectief ook mee mogen nemen. Ook als een. Misschien wel een soort opluchting. Dat moet niet een nieuwe spanning, een nieuwe wet in onszelf aangeven. We mogen weten dat we staat in de oorsprong van God zelf. In hem, in Christus, heeft alles. Naar zijn wil en besluiten is stand gebracht. Want voor de grondlegging van de wereld, zegt Paulus daar in Efeze 1, vers 4. Voordat de wereld gegrondvest werd, was dat er al: zijn trouw, zijn liefde, zijn zekerheid. En het zal er zijn. Dat in de volheid, zegt hij in vers 23 van Efeze 1. Gegrondvest voor de wereld, voor de grondlegging. En vervolgens in de volheid van de bestaan. En dat geeft een fundament, dat geeft het gegeven waar we onder leven. En dat wens ik jullie allemaal toe die hoop verbindt jouw leven in uw leven. Zullen we met elkaar gaan zingen? Lied 27 Leid mij hier. onmachtig heiland door dit leven naar uw hand. Ik ben zwak en gij zijn machtig. Wees mijn gisteren met het barwond.